11 uur. Dit is Radio 1 met Deborah Blekkenhorst. Zometeen in de proloog. Wat is het ideale koersboek en met welk kruid kom je een rustdag pas goed door? Na het NOS-journaal met Jan van der Putten. In het zuiden van Frankrijk zijn tientallen activisten van Greenpeace het terrein van een kerncentrale binnengedrongen. Greenpeace vindt dat de centrale van Tricastin moet worden gesloten. Het is een van de vijf gevaarlijkste kerncentrales van Frankrijk, zegt de milieuorganisatie. zijn... Uh... Oude kerncentrales. Uh, veel ouder dan uh, nog veilig uh, geacht kan worden. En daarom zouden ze sowieso al meteen moeten, moeten worden gesloten. Maar Tricastin in het bijzonder uh, heeft bijvoorbeeld ook gewoon uh, scheuren. Greenpeace heeft het verzoek tot sluiting rechtstreeks gericht aan president Hollande. Er zouden inmiddels enkele actievoerders zijn aangehouden.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 In de Verenigde Staten zijn gisteravond duizenden mensen de straat op gegaan om te protesteren tegen de vrijspraak van burgerwacht George Timmerman. Die schoot vorig jaar, vorig jaar in Florida de ongewapende tiener Trayvon Martin dood. Volgens de rechter was dat uit noodweer. De demonstraties verliepen overwegend vreedzaam. Het grootste protest was in New York. Daar liepen demonstranten van Union Square naar Times Square. In Los Angeles waren ongeveer 200 demonstranten. Enkele tientallen daarvan zorgden voor verkeersopstoppingen. Ook in Chicago, Washington en Atlanta gingen mensen de straat op.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 Het aantal geboorten in Nederland is bijna net zo laag... als in de eerste helft van de jaren Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt dat het aantal geboorten... tussen juni vorig jaar en mei dit jaar uitkwam op 172.000. Dat is bijna net zo laag als in 1983. En dat was dan weer het laagste punt sinds de jaren 50.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 Jazeker, verkeersinformatie is er. Wijnand Zwaan. De A27 van Utrecht naar Breda loopt het nu vast. Tussen Noordeloos en de brug bij Gorkum, over 4 kilometer. Er ligt een lading grind op de weg, de rechterrijstrook is dicht. Wat doet de geur van Lavendel met de moe gestreden renners? U hoort het na de ster in de proloog.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 Goedemorgen. Consolideren of aanvallen. Vandaag niets van dat alles. We zijn toe aan rust. Dus die fiets blijft in de stalling en we pakken een boek. Zo'n drie maanden voor de tour duiken ze opeens op in de boekwinkel Wielerboeken. En ik moet zeggen, op de redactie van de proloog ligt inmiddels al een stapel van ruim een meter. Maar is het allemaal ook een beetje te lezen? Arthur van de Boogaert is een recensent van het Parool. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is het ideale wielerboek? Uh, nou, misschien wel het boek wat ik, uh, wat ik nu toevallig aan het lezen ben voor, uh, voor mijn recensie voor morgen. En dat, uh, nou, dat zal de, luistera de luisteraars van Radio 1 ook heel veel goed doen. Want ik heb begrepen dat hij morgen in de uitzending zit. Ja, dan heb je het al een beetje verklapt. <laughs> <Ja>. <laughs> het is namelijk het boek van de Belg Jan Boesman. Ja. En uh, het heet De fiets van Lothrek. Uh, ik ben uh, halverwege, dus je weet niet, het kan nog tegenvallen. Maar... De eerste helft is zo verschrikkelijk goed. Uh, ik kan het kort even uitleggen wat hij doet. Heel kort, hè? Um, de, de Henri de Toulouse-Lautrec, die staat bekend om de affiches die hij maakt. Hij heeft ook verschillende affiches gemaakt uh, die reclame maken voor het wielrennen. En er is dus één die is niet ingekleurd... En nou neemt Jan Boesman precies dat affiche... en die gaat hij in zo'n 350 pagina's inkleuren met woorden. En dat doet hij ook letterlijk. En niet het eindverklappen alvast. Nou ja, nee, kan ook nog niet, ik het heb het, het, nog, einde, niet het einde nog niet gelezen. Maar, maar uh, als ondertitel heeft het de eerste dopingaffaire uit de geschiedenis. Dus het gaat ook over, uh, over nu, zou je kunnen zeggen. En, uh, nou ja, het is een fantastisch boek. Straks alvast wat meer. Dan lichten we ook vast uh, natuurlijk dat uh, tipje van de sluier op uh, voor morgen. Schrijvers ja, die zijn er natuurlijk ook met een liefde voor fietsen. Dat wist u vast al. Maar weet u ook dat Ernest Hemingway ja, echt die weg was van de koers? Diederik Oostijk is hoogleraar Engelstalige letterkunde aan de VU. Goedemorgen. Goedemorgen. Kon hij ook een beetje fietsen, Hemingway? Hij kon fietsen. Hij, uh, hij fietste dagelijks van zijn, uh, van zijn huis in Parijs waar hij woonde lange tijd en schreef naar een hotelletje. En dat deed hij per fiets. En in dat hotelletje had hij twee kamers en daar ging hij schrijven. Um, en hij uh, gebruikte zelfs de enige geasfalteerde weg in Parijs... Uh, om uh, zijn bestemming te bereiken. En zijn liefde voor het fietsen verklaart u uh, zo meteen. In de Tour, Filemon Wesselink. Filemon, goedemorgen. Een hele goedemorgen. Ja, als Rustdag, maar, maar wel werken. Aan ja, zeg het eens. De, de Ronde van Italië van Dino Buzzati, Dat is echt het boek wat je gelezen moet hebben. Dat is zo ontzettend mooi. Hij gaat op de lijst, Filemon. Heb je uh, Erik Brouwer dan gelezen, De Ronde van Italië? Dat is niet, niet zo lang geleden verschenen. Hij heeft in de voetsporen van uh, Gino, Dino Buzatti uh, gereden. En dat is, uh, nou ja, zeker voor de huidige lezers... Uh, zou ik willen zeggen dat het nog net een tandje beter is. Dus ga het lezen verplichte literatuur, dus natuurlijk heb ik dat gelezen. Nou, het is een ah, okay, rustdag vandaag, Filemon, dus uh, wellicht sla je een boekje open. Uh, ja, en een krantje, en uh, we trekken denk ik ook wel even een uh, Mont Ventoux wijn open, een mooie ronde, uh, ronde rode wijn die hier gedronken wordt. Uh, en we gaan traditioneel uh, jeu de Boulle, Petank heet het hier eigenlijk, mag je helemaal niet zeggen, jeu de Boel. met serva's knave, want ik heb natuurlijk een hoop vragen aan, uh, aan deze man. Want ja, ik ben wel gefascineerd door die vroem. Die vroem die vertrouwt en gelooft zo erg in, in wetenschap en in cijfers. Uh, ik ben benieuwd hoe dat zit. Ik heb uh, toevallig heel veel vrienden in mijn, in mijn kring die uh, natuurkunde of natuurkundigen zijn. Eentje in Oxford, waar overigens ook prachtig Engels gesproken wordt. En die, ik heb die eens laten rekenen aan zo'n tandwiel. Nou, en wat daaruit komt, dat, dat hoor je zo meteen. Oh, ik ben heel benieuwd. Filemon, hoor ik nou krekels bij jou op de achtergrond? Uh, krekels en lavendel stikt het hier ook van. Daar hoorde ik je ook net al over. Ja, daar gaan we het straks zeker ook over hebben. Ik uh, spreek jou zo meteen weer. Uh, Willem oh, Frank. energie in me stromen. <laughs> Heel goed. Willem Frank de Noot is uh, ook aangeschoven. Digitaal volger van de Tour. Ja, een aantal landgenoten heeft zich al gemeld uh, op Twitter. Wout Poels onder andere heeft heerlijk geslapen. Heeft net ook al UCI-controle gehad. Maar wat vooral lekker is, een rustdagje. Leo Westra die heeft ook zijn plasje ingeleverd. Oh, misschien was het wel een bloedcontrole, dat is maar niet duidelijk. Hij gaat nu een stukje fietsen. Daarna ontmoet hij zijn meisje. Uh, wie de rustdag wel erg letterlijk neemt, uh, dat is Nicky Terfstra. Ik zie hier uh, kleine tien minuten geleden uh, een, uh, een tweet voorbij komen van Gert Steegmans. Zijn kamergenoot. Uh, en een fotootje erbij waarin uh, Nicky Terpstra nog heerlijk op één oor ligt te slapen. Uh, uh, Gert Steegman ziet wie: It's almost 11 a.m. and he didn't move an inch, sleeping like a rock. Heerlijk. Uh, ook uh, te zien dat mooie plaatje op deproloog.fara.nl. De proloog. Ja, en daar dook je ineens weer op afgelopen zaterdag. Voormalig dopinghandelaar Stefan Matschiner... betwijfelde in een interview met de NOS of het peloton wel echt schoon is. Het middel iCar zou de renners tot grote prestaties brengen. Vandaar vandaag onze stelling. Zonder iCar win je de toer niet. Waar of niet waar? Aan de telefoon hoogleraar klinische farmacologie Adam Cohen. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Zegt u het maar. Waar of niet waar? Zonder dat middel win je niet. Uh, niet waar, denk ik, maar ook vooral niet bekend. Ik, ik, ik, ik word toch licht opgewonden de laatste tijd als ik zie dat mensen als machiner zo gemakkelijk in het nieuws komen. En dit soort van, ja, dat kun je toch niet anders beschrijven dan onzin. Ik heb het middel nog net even opgezocht. Um, het bestaat al heel erg lang. Het is een, een tijdje onderzocht om te kijken of je, na, of je bij een hartinfarct. Hè, want het, het maakte eigenlijk dat een spier beter tegen gebrek aan zuurstof kan. En dat gebeurt natuurlijk ook bij een hartinfarct met je hartspier. Um, of dat daar werkte. Nou, dat deed het niet. Daarna heeft het bij, bij allerlei muizen en ratten. Heeft het wel allerlei effecten op hun spieren gehad. Ik, ik heb. Ik heb gezegd ademloos zitten kijken naar die, naar die etappe van gisteren en ik heb geen enkele rat op een fiets langs zien komen, dus volgens mij eh, moeten we dit maar even vergeten. En u heeft ze ook niet harder zien fietsen dan normaal? Die ratten, nee. Nee. <laughs> en de renners? De renners. Ja, ik weet niet hoe hard je fiets is. Dan normaal. Dit, is, dit was natuurlijk een uitzonderlijke prestatie die is geleverd... maar dat is toch precies wat je hebt bij de Tour. Ik begrijp daar echt helemaal niks van... waarom dat onmiddellijk weer aan een geneesmiddel geweten moet worden. En als het al zo was, zeg ik dan elke keer... dan had ik het ontzettend graag willen weten... want volgens mij heeft het dan medisch groot belang. Ik, het is heel onwaarschijnlijk dat, dat één vorm dat gebruikt heeft... en twee, als hij het gebruikt heeft, dat het hem geholpen heeft. Want? En, omdat... Bijna, dat zeg ik maar keer op keer. En dat zie je ook bijvoorbeeld aan, aan dit middel, wat getest is bij hartinfarct. Dat is een moment dat er echt heel weinig zuurstof in is, is in een spier. En dan werkt het ook niet. Waarom zou het nou wel werken bij iemand die, die goed getraind, met een, en die er is ook niet een enorm zuurstofgebrek in die spieren op het laatste beetje, maar dat is zeer de vraag of dat iets uitmaakt. En, en nogmaals, het is niet getest. Niemand heeft dat ooit op een behoorlijke manier onderzocht. Behalve op de muizen dan. De, ja, muizen, ja, maar er zijn. Ik kan nu wel twintig geneesmiddelen geven die het ontzettend goed doen bij muizen, maar die geen enkel effect hebben op mensen. En dan praten we hier dus over mensen in een, in een top, topconditie. En het middel doet iets wat Vroom toevallig gisteren zei dat hij ook had gedaan. Namelijk hoogtetraining. Als je je spieren traint onder minder zuurstof, dan gaan die spieren zich, zich aanpassen aan die situatie. En die worden dan beter om onder om, om, om extreme omstandigheden goed te functioneren. Dat is hem een keer gelukt. Dus deze meneer Machiner dus, gaan we gewoon negeren. Ja. Ja, die moet je nou echt negeren. Dat is een hardloper die ooit in zijn leven besloten is een dopinghandelaar te worden. Hij is, een, een, vind ik, een, een, een kenmerk van het soort mensen die rond die doping rondloopt. Geen enkele begrip van hoe dit wetenschappelijk in elkaar zit en hoe het werkt. Met een ontzettende uitgesproken mening over hoe dat allemaal zou komen. En dat, daar moeten we eens gewoon mee ophouden. Ik vond het gewoon een geweldige etappe met een winnaar. Hij doet en tegenwoordig mij... iets anders, hè? Overigens... Ja, nee, maar China. Hij kweekt kampioens, ja. heb ik gehoord. Ja. ja, dat moet hij vooral blijven doen. Dat doe je ook in het donker en laat hij daar maar blij. <laughs> Zo is dat. Hartelijk dank, hoogleraar klinische farmacologie, Adam Cohen. Oké, okay. Goedemorgen. être on sera heureux Et puis si tu t'embêtes, tu viens chez moi Il y aura des noisettes, et tu Alouette, alouette, l'amour et l'été Comme les cigarettes s'en vont Nog steeds bij mij aan tafel. Diederik Oostdijk, hoogleraar Engelstalige letterkunde aan de VU... en Arthur van der Boogaert, sportboekenrecensent van Het Parool. Um, Arthur, ik zei het al, uh, bij ons ligt ongeveer een stapel van een meter... nu zo'n beetje op ja. de redactie. Um, ik vermoed dat dat bij jou ook op de keukentafel ligt. Ja. Ja. Um, heb je alles gelezen wat nee, is Nee, ik heb niet alles gelezen. Ik heb denk ik wel alles zo, zo, zo tot mij uh, genomen in de zin van dat, er, dat ik het uh, door, doorgekeken heb. Dus ik weet wel een beetje wat er is. En uh, ja, die meter is je zou hem uh, kunnen verklaren vanuit het feit dat het dat sportboeken het op dit moment even goed doen. Uh, uh, we hebben het vooral gezien aan en uh, die van de mijne met geen genade. Uh, grijp over René van de Grijp via VI en via het via televisieprogramma. Ja. De, de, de, de bestsellerlijsten worden geregeerd zeg maar door uh, sportboeken. Ik denk zelf dat het in dit geval wat makkelijker is. Het is gewoon de honderdste keer de Tour de France. Ja. En elke uitgever heeft gedacht: Weet je wat? Daar wil ik een mooi boek mee maken. En als je ook kijkt, en die meter die komt ook omdat er namelijk een aantal nogal dikke boeken, denk ik, tussen zitten. En dat zijn vooral ook boeken waarbij prachtig mooi, nou ja, honderd uh, uh, uh, 100, 100 keer de tour wordt prachtig mooi samengevat. Veel historische verhaal, vooral veel foto's. Ja. En, uh, dus ik, ik zou die, die, die, die, die meter zou ik meer koppelen aan dat het de honderdste keer is, dan dat het uh, specifiek is een verschijnsel is van dat het goed gaat met de sportboeken. Je noemde al even um, de fiets van Lautrec. Je hebt hem daar ja, uh, ja, uh, liggen. Je zei ja. dit is eigenlijk een van de van de beste die ik tot nu toe heb gelezen, maar ik moet er nog een beetje verder nou doorheen. Ja, ik heb het meer Kijk, de, de, de de veel heb ik de de de de echte snoep, de snoepje zeg maar eruit. Uh, die die heb ik al gelezen. Bas Steeman die wordt hier ook uh, op handen gedragen. Dus de aankomst. Is een, ja, is een prachtig mooi boek. Uh, maar het is onvergelijkbaar met, uh, met uh, uh, Jan, Jan Boesman. Het is ook een ander soort boek. Het is een roman. Dus, dus in die zin. Uh, de, de, de, de, je hebt altijd. Zelf neig ik altijd meer naar non-fictie ten opzichte van de, de sport. Omdat een verzonnen wedstrijd is toch altijd minder interessant dan een echte wedstrijd. En dat is juist het mooie, het mooie van sport. En uh, in dit geval zijn er, denk ik. 75 centimeter van de meter is wel non-fictie. En daarvan is dus veel historisch materiaal veel, uh, met veel uh, foto's. En een enkel, een enkel boek die probeert een, uh, een, ja, een beetje een, een kijkje te geven... in de geschiedenis van, nou ja, of de Tour, in dit geval in de geschiedenis van het wielrennen. Dit speelt zich af aan het einde van de 19e eeuw. En ja, er gaat er een wereld voor je open... Uh, het is ook prachtig. Het is ook in de hoogtijdagen van de fiets. Want dat wordt nog wel eens vergeten. Maar de fiets is gewoon een uitvinding. En dat, dat is eigenlijk de wielergeschiedenis is uh, begonnen met de uitvinding van de fiets. En zo'n tien jaar lang was de fiets het allersnelste waarop je je kon bewegen. Dus zoals nu bijvoorbeeld de Formule 1 wereld hele gekke mensen aantrekt, gebeurde dat... Einde van de 19e eeuw ook met de fiets. En uh, nou ja, we zullen daar later denk ik ook nog over praten. Het waren ook vooral heel veel... Um Schrijvers die zich daartoe aangetrokken voelden. Omdat ja. het was gewoon iets nieuws en het was iets bijzonders. En je kon er sneller op dan, dan wat dan ook. Het prachtige in het boek van Jan Boesman, gewoon even een klein detail. En dat heeft hij gevonden omdat hij werkelijk uh, alle jaargangen van, uh, van de, nou, uh, wat is het, twintig uh, uh, sportkranten die er op dat moment uh, verschenen in Frankrijk. Heeft hij doorgenomen. En er was uh, de wedstrijd Parijs-Brest-Parijs. Parijs. En daar was ergens zo rond 18. Uh, nou, ik gok 1890. Dat is niet helemaal duidelijk. Maar daar mochten ook, uh, naast fietsen, mochten daar ook voertuigen meedoen. <lacht> die uh, zichzelf, zeg maar, voortbewogen. Dus eigenlijk een soort van auto. Maar het was op dat moment, ja, dat was zoiets bijzonders. Dat bestond er nog niet. Dus die mochten meedoen. En de fiets was toch sneller dan die andere uitvindingen. Nee. Nou, en dat merk je heel erg in dit boek. En ja, het is... Het, die man, ja, die jongen kan ook zo ontzettend goed schrijven, wat natuurlijk het allerbelangrijkste is. Hemingway kon dat ook, hè, meneer Oostdijk? Ja, klopt. Ja, um, toch uh, heeft hij uh, niet echt heel veel geschreven over fietsen. Nee, er zijn een aantal uh, romans. The Sun Also Rises uit 1926 en um, A Farewell to Arms, waar hij heel erg kort refereert naar fietsen. Um, hij heeft ook nog een verhaal dat na zijn dood is gepubliceerd... waarin hij naar fietsen verwijst. Maar het is heel sporadisch in zijn carrière komt het naar voren. Maar zijn biograaf heeft wel eens gezegd... dat wat hij werkelijk wilde in het leven was wielrenner worden. Dus hoewel hij er niet zoveel over geschreven heeft... was dat zijn, uh, zijn droombaan eigenlijk. Waarom schreef hij er niet over? Um, ik denk dat hij... Hij heeft, hij heeft wel eens toegegeven dat hij het heel erg moeilijk vond... om uh, over wielrennen te praten. Misschien ook omdat het juist een, zijn passie was. En um, iets wat je dichtst bij het hart is. Het is dus misschien moeilijk om de woorden te brengen. Hij vond ook dat veel van de termen over sport en over wielrennen... in het Frans beter klonken dan in het Engels. Dat is, dat is een, een reden. Um, ik hoorde net van, van Arthur dat er in uh, uh, dat dat het archief van Hemingway uh, in, uh, in uh, Boston. dat daar een, uh, een verwijzing is naar een kort verhaal. wat hij wilde gaan schrijven over zesdaagses. Dat heeft hij nooit gedaan. Dus um, ja, wie weet, is er nog een, uh, een, een langer verhaal dat, ja. dat ooit naar voren komt? Hij wilde wel, ik maar het lukt niet. Denk, ik denk het niet. Ik denk dat dat, want er zijn. Uh, je kan het een beetje eruit destilleren. Erik Brouwer heeft een prachtig verhaal geschreven. Uh, over uh, Ernest Hemingway, de, de renner, een Nederlandse sportschrijver. En hij is inderdaad naar Boston geweest in het archief. En hij heeft daar uh, gezocht en hij heeft uh, dat kleine A4'tje gevonden... waar dan boven staat The Final Sprint, wat natuurlijk een fantastische titel is. En, en daar heeft hij uh, kort... Uh, zoals Hemingway dat gewend was. Want Hemingway hield er niet van om 's ochtends wakker te worden en dan aan uh, uh, lege bladzijden te kijken. Dus hij schreef altijd net even uh, een gedachte op, zodat hij die, die meenam in zijn slaap. En 's ochtends keek hij daarna en dan kon hij meteen beginnen. En uh, wat er staat op dat A4-tje: is, This is a sporting story. and... Is a continued story about a six-day bicycle race when the story opens. Nou, de, hij had dus wel een idee van wat. He, het is vrij globaal en dat wilde hij wel. Maar het probleem was, is dat voor, zoals voor Hemingway, voor heel veel mensen. Voor Hemingway was alles een gevecht. Hij wilde in alles het beste zijn. Nou, en hij heeft uh, op het gebied van. Um, zijn andere liefhebbers, Van Boksen heeft hij een fantastisch mooi verhaal geschreven. Van de, de paardenraces heeft hij een fantastisch mooi verhaal geschreven. Natuurlijk over het stierenvechten. Maar het lukte hem maar niet om het beste te zijn in het schrijven van, van dat wielerverhaal. Dat hoop ik ooit dat dat misschien wel zeg maar, ooit zal komen bij... bij, bij uh, bij uh, uh, Ernest Hemingway. Maar ik denk zelf dat hij hier zijn, uh, zijn nederlaag wat, heeft uh, wat, wat, wat moet een, een Amerikaan in de jaren 20, want daar hebben we het zo'n beetje over, wat doet hij met wielrennen? Want het is niet een combinatie waarvan je zegt hé, hey, dat ligt heel erg voor nee, de hand. Nee, nee. Het was, hij zag het als een Europese sport. Heel anders dan American voetbal of baseball. Um, en het fascineerde hem meer dan, dan die andere sporten. En misschien dat het ook een manier was voor hem om Europa te doorgronden. Beter te begrijpen hoe Europeanen anders waren. Um, het was ook letterlijk een manier waarop je Europa um, kon ontdekken uh, met de fiets. Dat was de meest geëikte manier om naar een, een land te bekijken. Dat heeft hij ook zo gezegd. Ja. Um, dus het, het, het Europese van het wielrennen fascineerde hem. En ook de verschillende culturen in Europa. Dat, dat ze in Spanje anders fietsten. En dat, ja, dat het een mondiale sport was in Frankrijk. Maar nog niet zo in, in, uh, in Spanje. En dat uh, de groot geldverdieners in die tijd... Uh, vooral de Vlamingen waren en de Fransen... Dat vond hij heel interessant. Um, ook de Italiaanse wielrenners uh, fascineerden hem. Hij heeft um, verwezen naar Ottavio uh, Botteccia. Um, de Renner die in 1927, meen ik, um, onder mysterieuze omstandigheden um, is overleden. Um, hij is oh, een van onze kulthelden geweest. Ik heb het gehoord, uh, ja, ja, ja. Die hier ja. altijd ook ja. in het programma ja. Uh, ja, zeg maar een mooi ereplaatsje geven. Um, maar dan, dan, dan, dan, hij, hij is gek op, de, op dat wielrennen. Hij uh, mm. gaat er zelfs nou niet op gokken. Hij gokt op paardenraces. Maar dan weer niet op het wielrennen. Daar ja. raakt hij dan door uh, uh, gebiologeerd. Um, Zij het wielrennen ook iets over de Franse uh, cultuur volgens hem? Uh... Ja, of, of, over de Europese cultuur of over de mensheid. Um, ik denk dat hij wielrenners vaak zag als een metafoor voor het leven. Dat het een soort afvalrace was. Um, en dat je het wel weliswaar in een groep deed. En dat fascineerde hem heel erg. Hij, hij hield van grote groepen uh, van mensen die aan het feesten waren. En het drinken en het eten. En dat soort kameraadschap wat je bij, bij wielrenners onderling vond. Vond hij heel fascinerend. Maar daarnaast was het ook een sport die je alleen moest doen. Het is een de strijd van jezelf tegen de fiets. Tegen de natuur, tegen anderen. En die combinatie van zowel broederschap als eenzaamheid vind je in tal van zijn romans terug. En daar is ja, Wielrennen een prachtige metafoor voor eigenlijk. De Tour de Filemon. Filemon, goedemorgen nogmaals. Goedemorgen. Ja, je bent nog niet op de uh, petanque baan hè? Nee, nee. Het is natuurlijk een hele, dag, een hele drukke dag voor, voor iemand als Knaven. Want ja, de team met het gele trui, die hebben altijd veel persaanvragen. Dus het, het kon om vier uur. Dus vier uur vanmiddag dan gaan we aan de slag. En het komt er goed uit, want ik ben ook meer een middagspeler. Dus ik ben dan wel de, de ballen aan het opwrijven. En uh, ik denk ook een vragenlijst aan het samenstellen voor knaven. Ja, want er zijn natuurlijk wel uh, dingen opgevallen uh, wat betreft Sky uh, deze Tour. Uh, neem bijvoorbeeld die waaieretappen... Uh, dus... Servus Knaven had al gezegd, jongens pas op voor die Nederlanders als het gaan waaien, zij kunnen daar goed mee omgaan, uh, dat je niet de slag mist. Nou dat is wel gebeurd. Hoe kan dat dan? Wordt er wel naar zo iemand uh, geluisterd? Want ik weet dat hij in de tweede wagen zit, dus dat is niet de eerste wagen die altijd bij Vroem is, maar dat is meer de, de wagen voor de knechten, om het maar even zo te zeggen. Uh, hoe, hoe kan dat dat ze daar ingetrapt uh, zijn en wat is er die etappen allemaal gezegd en uh, hoe, hoe groot was de stress? Uh, wat ik ook graag wil weten is, dat is jullie natuurlijk ook ontzettend opgevallen. Die vroeg zitten hele etappen maar te bellen. Wat wordt er op zo'n moment gezegd? Wat wordt er besproken? Lijkt me ook heel interessant om te weten. En dan nog uh, het. Het mysterie rondom het ovale tandwiel. Ik zei al net, ik heb heel veel vrienden die op de een of andere manier heel goed zijn in natuurkunde. Eentje zit er zelfs in Oxford, waar trouwens ook prachtig Engels gesproken wordt. Die hebben het hele weekend zitten rekenen, want als je hun zoiets geeft, dan vinden ze dat prachtig. Dan gaan zij met hun, met hun werkgroepje, gaan ze bij de borrel op vrijdag, gaan zij zitten rekenen. Wij, wij houden dan een lichtzinnig praatje, maar zij gaan berekeningen doen. En zij kunnen niet vinden waar het voordeel zou kunnen liggen, liggen van zo'n ovale tandwiel. En wij hebben ook een beetje een rondje gemaakt in het peloton en iedereen zegt ja... Er zijn tests geweest, uh, maar het blijkt helemaal niet dat je daarvan harder gaat fietsen. En we hebben dat ook even uh, aan wat mensen rondom Sky voorgelegd. En die zeggen ja, hij gelooft daarin, dus gaat hij daar harder van fietsen. Ja, zo werkt het natuurlijk. Het is dus ja. een mentale kwestie ook: wielrennen. Maar het is toch raar dat je zoiets irreëels. Dat je, dat, je daar, dat je daar zo ontzettend in gelooft. Het is ook mooi, want zij worden dan gesponsord door Shimano. Hun, hun, hun tandwielen zijn allemaal Shimano. Uh, en die willen niks te maken hebben, Shimano, met zo'n overhaalde tandwiel. Die maken ze ook niet, want die zeggen, ja, het werkt gewoon niet. Dus heeft hij een tandwiel van een ander merk heeft hij op zijn fiets gezet. En wij hebben heel goed naar die fiets zitten kijken. En het blijkt dat hij gewoon dat merk van dat tandwiel... want dat is eigenlijk een Orkney-tandwiel... dat hij dat heel erg nauwkeurig eraf heeft zitten veiden. Maar als je heel goed kijkt, dan zie je het merkje er nog doorheen. Mooie vraag in ieder geval uh, straks uh, voor Knaaf. En ik ben inderdaad wel heel erg benieuwd naar dat antwoord. Bijgeloof is natuurlijk belangrijk, maar ja, als het dan echt zo werkt voor hem. Nou ja, ik, ik, ik, uh, ik ben benieuwd, uh, Filemon. Um, ik kijk ook nog even vooruit met jou naar uh, donderdag, want dan uh, gaan de renners al op, de op. Jij gaat al iets eerder. hè? Ja, ik, uh, ik, wil namelijk, ik ben namelijk een beetje ongerust over die berg. Want ik was gisteren op de Mont Ventoux en dan klim je zo boven, naar boven. En ja, dan zie je gewoon het raarste carnaval om je heen wat je ooit gezien hebt. Een vrouw van middelbare leeftijd uh, verkleed als Mickey Mouse. De, de, de borsten die, die zwaarden bij ons de auto binnen. Mensen zijn helemaal door het dolle heen. En we gaan nu natuurlijk twee keer die, uh, die Alp de d'Huez op. Er komen heel veel Nederlanders omdat Bouke Mollema zo hoog in het klassement staat. Ja, ik kan maar één ding denken, als dat maar goed gaat. Ja, Je ziet het wel eens gebeuren, hè, dat er iemand zo hard mee rent... dat, uh, nou ja, goed, dat renners ook in gevaar komen. Maar uh, kan je er iets aan doen, Filemon? En... Of is het gewoon echt puur verkennen en, en, en hopen dat het, ja, dat, dat het gewoon goed gaat donderdag duimen? Nou, vroeger hadden ze helemaal geen hekken. Nu hebben ze bij... Uh, Vlakbij de top, dat begint ongeveer op 2, 3 kilometer, hebben ze hekken staan. Ja, op een gegeven moment zal je gewoon overal hekken neer moeten zetten. Dat haalt wel iets af van, van de romantiek. En het, het benaderbaar zijn van, van, van die renners... Maar de... Het moet op een gegeven moment, want ik, ik, gisteren zag ik het ook een paar keer echt bijna uit de hand lopen. Die, ik sprak nog even die Danny van Poppel, die had gewoon naakte mensen naast zich lopen, die gewoon helemaal dronken waren. Ja, dat, dat, dat, dat, dat gaat mis. En wat we ook gaan testen, want daar wordt al heel veel over gesproken in het peloton, is die afdaling van de Alp de West. Want die schijnt heel gevaarlijk te zijn. Ja. Nou ja, wat er zo gevaarlijk aan is, wij gaan hem testen. Heel goed. En uh, succes vanmiddag, in ieder geval Filemon, en tot morgen natuurlijk. Uh, ja, vorige hoofd, keer heeft hij gelonden, er. Dus. Oh, hey. Ik wilde zeggen half twaalf uh, geweest. Jan van den Putten is hier met het nms journaal ja. In de Verenigde Staten zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen de vrijspraak van burgerwacht George Zimmerman, die schoot vorig jaar in Florida de ongewapende tiener Traven Martin dood. De demonstraties verliepen overwegend vreedzaam.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 Oud-PVDA-leider Job Cohen wordt de nieuwe voorzitter van Cedris. Dat is de brancheorganisatie van de sociale werkvoorzieningsbedrijven. Die bedrijven helpen mensen met een beperking aan werk. En Cohen is daar ongeveer één dag in de week mee bezig. En in India is het laatste telegram verstuurd. De Indiaanse post houdt er na 160 jaar mee op. Het was de laatste grote telegramdienst ter wereld. In Nederland stopte KPN in 2001 met het versturen van telegrammen. En dat zijn de hoofdpunten. Wijnand Zwaan bij de ANWB. Onder flink probleem op de A27 van Utrecht naar Breda. Tussen Noorderloos en de brug bij Gorkum staat inmiddels 8 kilometer file. Er ligt een lading grinte op de weg. De rechte ook is dicht. Het proloog. De lekker Blekkenhorst. Zometeen aandacht voor een oude klimmer uit de motteballen. Te peux-tu prends pour une chanson Qui te, te plaît bien Michel Ponnarev, De helden van de koers. Ja, iedere dag spoort Marco Heil een held van de tour voor ons op. En dat zijn dan niet per se de grote namen die gele truien verzamelden. Maar het zijn de mannen met een verhaal, de culthelden. Marco, goedemorgen. Goedemorgen, Deborah. En wie is het vandaag de beurt? Nou, er staan van de week nog heel wat uh, bergen op het menu. Dus laten we maar weer eens een, een klimmende kultheld van mij weer onder de motteballen halen als je dat je juist al aankomende De Luxemburger Charlie Gauw. Een, een, een klimlegende die je best wel in dezelfde categorie kan plaatsen als Pakkenbeet. Frederico Federico Baal Montes, Lucien Van Impe, of voor sommigen misschien Marco Pantanië. Een absoluut niet dat dat, dat, ja, dat ook heel veel succes daarmee haalde. Hij won 10 Tour de Franse etappes, won de Tour van 1958, Ja, altijd bergopst, Tot hij het won eigenlijk. Hij had ook een bijnaam eraan te danken. De, de van het gebergte, dat was zijn bijnaam. Ik moet daar direct bij zeggen dat hij nog een andere bijnaam had ook. En dat was Monsieur Pipi. En dat kwam omdat hij eigenlijk in de, in de Giro van 1957, ja, die Giro verloor zich maar door een, ja, een beetje fout geplande postpauze. Nou, een klein drama, uh, maar toch ook sportief succes. Maar hoe zit het met zijn cultfactor? Nou, laat ik het zo zeggen, hij heeft als gene, heeft hij. Tijden gehaald. En dan heb ik het natuurlijk over de renner van Tim Crabé... die hem maar liefst twee keer aanhaalt. Ik citeer even. Goal kan ik buiten pijn. Pijn was zijn motor. Of een eindje verderop staat ook nog. Ik denk dat Goal net zo leed als de andere. Maar dat hij het lekkerder vond. En daar refereert Tim Crabé natuurlijk aan die memorabele toer De Franse etappe in 1958 toen het peloton de Bergen door moest in verschrikkelijk noodweer. Renners zaten te huilen op hun fiets en stapten massaal af... Maar niet die bleef doorgaan. En ja, de engel van het gebergte werd die dag even de duivel van het gebergte. En uh, Marco, hoe is het met hem afgelopen? Ik vrees een beetje het antwoord. Ja, zoals zelfs meer van onze kulthelden deze twee weken, en altijd hiertoe. ...dramatisch. Hij uur, zijn tweede huwelijk is na zijn carrière ook op de fles gegaan. En hij heeft zich toen ja, als kluizenaar in de Luxemburgse bossen teruggetrokken. had een lange baard, leek hij niks meer op, die, op die, ja, die blonde god met de blauwe oog. En zo is hij eigenlijk ook gestorven op, op Sinterklaasdag 2005. Ja, totaal vereenzaamd, maar wel vereerlijk als kultheld. Als Dankjewel Marco. Wederom een uh, treurig eind van uh, een kultheld. Tot morgen. Tot morgen. Diederik Oostdijk, Hemingway had een held, maar um, heb jij er ook een? Um, ja, ik heb wel een aantal helden. Uh, mee bedoelt natuurlijk weer daar held. Ja. Graag. <laughs> um, dat, was, dat was voor mij Erik Breukink. Um, en dat begon eigenlijk op een beruchte berg. Uh, gisteren hadden we de Mont Ventoux, uh, een, een andere beruchte berg. Maar um, toen uh, Breukink de Gavia opging uh, um, in 1988... en um, daar uiteindelijk uh, niet als eerste, maar uiteindelijk wel de etappe won... Dat was, dat was wel een moment waarvan ik dacht: van dit, dit, hier kan de sportwilrein opeens de heroïek aan. van al die verhalen die we toen net ook gehoord hebben. Um, dat was een moment dat die. Um uh, nou, de besneeuwde berg opging en uh, Johan van der Velde, die was, was de eerste en die had een enorme voorsprong en die kwam helemaal verkleumd boven. En toen moest Breuking, die kwam als tweede naar boven, die haalde toen en die Hempsteen in en die kwam in de, in de, in de stromende regen kwam die, kwam die aan. En toen dacht ik van dit, dit, wordt, dit wordt een hele grote. En dat was in 1988 met rug nummer 12. Dat was een heel belangrijk sportjaar voor Nederland. Van Bas deed het later ja. met nummer 12. Inderdaad. Um, maar ja, Breukink heeft nooit die uh, belofte kunnen inlossen eigenlijk. Of nooit, nooit dat, dat gehaald wat, waar we op hoopten dat hij de Tour zou winnen... of dat hij uh, de Giro zou winnen. Ja, je buurman begint een beetje daar bij Breukink Nou ja, dit is maar Tus, niet wat je verwachtingen schudden, zijn. Van nee. Maar tot, tot nu toe is hij, uh, is hij volgens mij nog steeds de laatste Nederlander in geel. Dus. Ja. En hoe lang, hoe lang, hoe lang is dat geleden al nee, niet? Dat is nou, Kijk, is, hij, heeft niet, het, hij heeft niet de Tour gewonnen. Maar. Het is geen menselijke carrière. Maar nee. nou, dat is misschien wel ook wel interessant. Um, de, um, uh, Hemingway die, um, was ook gefascineerd door wielrenners die niet wonnen. <laughs> of die, die iets tragisch hadden. En hij zelf had een beetje dezelfde tragiek um, die we toen net hoorden... over die Luxemburgse runner. Um, en um, hij heeft in een van zijn romans... Uh, heeft hij verwezen naar Bartolomeo Bar Bar Bar Bar Aimo... Um, dat was een beetje een soort breuking van de jaren twintig. Die een paar keer op podium had gestaan. Um, in de Giro en uh, ook in de Tour de France. En die het net niet haalde. En, en dat soort figuren fascineerden hem. En mij eigenlijk ook wel. Ik vind het wel interessant. Ik zou niet... Um, ik zou geen fan worden van Froome, maar eerder van uh, Pantani of, uh, of ook van Breuking. Die het net, niet, net niet die belofte inlosten uh, waarvan je hoopte dat die, dat het erin zat. En dat, die tragiek zit ook heel erg in de wielersport. Het is een beetje een treurige sport. Je wint er altijd maar één. Precies, de rest, de rest ja. verliest zoveel verliezen. Ja. In de peloton. Ja, ja, ja. Een tweede plek telt niet. Tweede plek telt niet. En Parijs is nog ver. Ja, het zijn, het zijn een beetje de dooddoeners, maar het is ja. wel zo. Uh, voor jou, Arthur, een held? Heb Tuurlijk. je die? Ja, Peter Winnen Kan niet anders. Ik 13, moet zeggen, ik vind het wel heel erg leuk... dat er nu twee Nederlandse renners ja, een keer natuurlijk het is vrij, vrij makkelijk. Uh, wij, wij zijn, uh, ik ben ietsje ouder. Dus toen ik 13, 14 was, was Peter Winnen de grote man. En uh, nou ja, dat, bij mij gebeurde het allemaal bij Alpe En ik heb even uh, een boek erbij gepakt. Want Peter Winnen is later natuurlijk schrijver geworden. En dat is, maakt hem alleen nog maar meer held. Maar dat is later. Maar in 1981 won hij op Alpe En het gebeurde ongeveer zo. Op een kilometer of zeven onder de top... hield ik het gewoon niet meer. Er moest gedemereerd worden. Ik zat gewoon uit mijn neus te vreten. We waren nog met z'n vijven. Een van de ontsnapten was al bijgehaald. Na de eerste aanzet... Kwamen er drie terug in mijn wiel. Maar na de tweede was ik los. Lang bleef ik op een zware versnelling rijden om het gat te slaan. Ook de koploper in de wedstrijd ging er nu aan. Werkelijk, ik voelde me zo sterk als een os. Toen ik omkeek, zaten er al een aantal motoren achter me. Vanaf één ervan met een televisiekamera op me gericht. Zou de vreulen voor de tv zitten, dacht ik opeens. Samen met haar Johan, die op dit uur van de dag al minstens een halve krat pils op moest hebben. Nou, uiteindelijk wint hij dus. En dan, uh, vele jaren later, schrijft hij hierover. Uh, het gekke was waarom ik Peter Winnen zo'n bijzondere uh, renner uh, vond. Was, buiten dat hij won, had ik altijd het gevoel dat hij binnen het peloton een soort eenling was. Dat had er ook mee te maken dat hij uh, in de jaren een tijdje voor Capri Zonne heeft gereden, een ander soort uh, ploeg en een ander soort shirtje en daardoor. Nou ja, ik, ik voor zelf Zelfs daar enigszins mee. En jaren later blijkt natuurlijk inderdaad dat hij ook die, die eenling was. Dat hij, nou ja, na, na zijn zwarte gat van het wielrennen is hij naar de kunstacademie gegaan. Heeft hij prachtig mooie kunstwerken gemaakt. En uiteindelijk is hij een uh, begnadigd schrijver geworden. Dus gek genoeg, uh, als een 13 of 14-jarige een held heeft, geloof hem altijd. Grappig ook, of nou ja, niet zozeer grappig, maar wel mooi dat je Alpe noemt. Want uh, daar gaan de renners natuurlijk naartoe. Ik zei het al even net uh, bij Filemon, donderdag. En dan komt die rustdag van vandaag toch wel heel erg goed uit, hoor. Want het peloton blijft in de Faucluse. En ja, wat doe je dan? Ga je dan nog een keer de van toe op? Of kom je tot rust in de uitgestrekte lavendelvelden? De specialiteit van de streek. Verslaggever Robert-Jan Boy zoekt alvast uit... of lavendel de moeite waard is voor de renner. Voor de renners. We schakelen over... naar. Naar Lavendo Kwekerij Bastin in Aalbeek. Robert Jan, zit je nu alweer op de motor? Ja, de borra, daar gaan we weer. Niet op een motor, dit keer met een cameraman. <lacht> maar op een klein trajet gaan we een, een soort mini van toe op. Zo noemt Roger tenminste uh, deze. Van Toe, in de buurt van, uh, van Aalbeek. Onze berg, het hoogste punt van de kwekerij. We zitten hier op 110 meter boven de zeespiegel. Ja. Uh, ik heb hier een klein uh, mediterraan landschapje. Het is een beetje de soort planten wat je op de van toe bijvoorbeeld zou tegen kunnen komen. Zullen we eens even gaan kijken wat daar allemaal groeit? Laten we dat eens eventjes doen, ja. Ja, het is werkelijk een uh, schitterend gezicht hier, hoor. Die bossages daar, een kerktorentje in de verte... Schimmert zien we daar. Schimmert zien we daar, ja, plateaus, de velden. De toren van Schimmert, dus dat is dan nog iets hoger dan hier. Ja. Zie je? Dat is dan het hoogste punt hier, centraal in Zuid-Limburg. Maar ik zou eens even... Laten we daar eens even gaan kijken, want ik heb daar een beetje een landschapje gecreëerd. Ja, en dat, dat medit uh, mediterrane uh, landschap. Nou ja, mediterrane. Dus wat je tegen zou komen in de bergen, dus op uh, ja. de Haute provence hè, waar de renners nu zitten. Ja. Vanaf 600 meter zie je daar die wilde lavendel. Dat is een goede tip even voor de renners om naartoe te gaan, hè? Nou ja, lavendel is voor ons eigenlijk uh, het huismiddeltje wat wij het meest gebruiken. Het is, uh, het is, het is uh, als we een schaafwondje hebben, een brandwond, een, een sneetje, een, uh, wat dan ook. Het is rustgevend. Maar rustgevend. Goed, nou ja, we zijn niet zo graag rustgevend, want we hebben hier best wat te doen uh, op onze kwek. Maar ik denk dat Tindam en Mollema wel even, en de rest van de redden natuurlijk wel even, een beetje rust toe is op deze, deze rustdag. Ja, nee? oké. Okay, ja, ja, ik weet niet wat ik dan uh, zou moeten aanraden. Maar uh, ja, lavendel is een hele fijne geneesplant en... Dus geef geeft ook rust. Ik ruik hem nu ook. Ja. ja. Je ruikt... Ja, ja, hoe moet je het zeggen? Ik heb je ook een beetje en... op mijn wondje uh, op, op gesneden. Ik heb, was bij het planten van de lafambo. een ja. uh, flinke jaap in mijn vinger. Ja, ik zie daar een jaap en, uh, inderdaad. Het bloedde, het bloedde heel erg. Ik heb er maar wat zal het erop in hup? Als je, nou, dat is geen zalf. Het is puur etherische olie. Dus de lavendel wordt gedestilleerd. Ja. En uh, dat mag je er puur op smeren. En dan je, je voelt het meteen dat het samen gaat trekken. Also dat is ook weer een goede tip. Het, het, Volpartij, eterische het lavendelolie op. En, uh, etherische olie. Ja, ja precies. Maar ja. de geur, zeg, is, het heeft wat bitters... en tegelijkertijd iets zoet, ook, hè? zoet ja. bitter, bitter, diepgaand. Zoet. Ja, ja. ja. Even, hier wij, wij hier staat zo'n plantje. Hier. Het, is een, uh, paard, ja, het zijn natuurlijk van die paarse plantjes. Voor de leek is het allemaal hetzelfde. Ja, nou ja maar, je ziet hier toch ook uh, allerlei kleuren. Hè? Dat is dit waar, zijn wat uitgezochte uh, soorten. Ik wil ze hier een beetje laten spontaneren. Ik wil hier een, een, uh, dit is een experimentje. Ik wil hier een beetje een landschapje van maken wat zichzelf in ja. stand houdt. Ja. Dit is de bijenstal. En bijen en lavendel, dat gaat heel goed samen. Ah. Hè, wij zaten hier gister, uh, ik zat hier gisteren met een fotograaf op het dakje ja, daar. Ja, ja, ja. En, en we zaten er opeens in een wolk van, van bijen. Oh. Dat is uh, bijen gaan, uh, gaan zwermen. En uh, dan gaan ze als het ware een nieuwe uh, onderkomen, dan splitsen ze zich. Een, een bijenvolk. Dat is eventjes, moeten de redders even in rekening mee houden dat ze niet tussen de bijen terechtkomen? Ja, maar een, een, een bijenzwarm is heel lief. Hè. Die, die hebben zichzelf volgegeten ja, ja. om drie dagen te kunnen vliegen. Het zijn, zijn ook topsporters, zo'n bijenzwarm. Ik zie ze daar inderdaad uh, de bijenkasten staan. Zeg. moeten we een beetje opletten. Zeg, waarom staat er eigenlijk zoveel uh, uh, uh, lavendel op de ja, toe? In de Focaluze? Nou, ja, goed. Het komt daar van nature voor hè? en het wordt eigenlijk steeds minder. En uh, als je de laatste keer dat ik op de Mont Van Toe was, ja. moest ik eigenlijk goed zoeken om nog lavendel te vinden. Oh, ik dacht dat je dat van die enorme velden had, toch? Dat, ze, nou, dat zagen we toch ja, ook in ja, beeld. Ja, maar die velden, dat is natuurlijk aangeplant ja. en dat is helemaal geen lavendel. Oh, de, dat krijgen de... we nou. Ja. <laughs> ja, ja, ja. Ja, we moeten streng zijn. Nou, een, een Franse lavendelboer zou tegen je zeggen: Ah, non, monsieur, c'est pas du lavande, C'est du lavendin. Ben je bent naar de het is, wat betekent uh, dat? Lavendin uh, nou, is, het is, is een, uh, een kruising van lavendels. Hè? Ik zei net, die, die wilde lavendel die groeit ja. op 600 meter uh, hoogte. Ja. Uh, tot die hoogte groeit latifolia, iets wat je bijna niet ziet. Het is echt een onkruidachtig uh, uh, lavendeltje, heel spichtig. Waar die twee bij elkaar komen, dat kruisen is. En dan heb je een hybride lavendel, die lavandin. Waarom hou je eigenlijk zo van uh, lavendel, uh, Roger? Lavendel, uh, ja, ik hou ervan als een plant niet alleen maar mooi is. Een plant die de brutaliteit heeft om alleen maar mooi te zijn. Ja, wat moet je daarmee? Daar kun je dan naar kijken... Uh, een lavendel kun je in de keuken gebruiken, Daar kun je, dat is een medicinale plant. Het, het, dat soort zaken. Ja, vakantiegevoel, ja. dat is lavendel. Hè? Dat, dat, ja, dat is... Mag ik even dat zalfje ruiken wat je mee hebt genomen? Want je hebt een... Roger heeft een zalfje meegenomen. Oh, oh, olie, hè, dit is Mark, overal, dat is dus die ja. olie. Wat is die olie? Dit eventjes... is van de echte lavendel: ja. Lavandula angustifolia. Mag ik even, ik he? even ja, testen? Ik waar waar je moet het op? Ja, ja. doe maar een beetje op de hand. Zo. Nou, Wij gebruiken dit dus nou, ook graag in, de, in het zeggen. eten. Lavendelkeek, ja, lavendelijs, het is, tussen het de veel. Het geeft een rustgevend gevoelig aan het huidje, hoor. Ja. Je voelt het huidje strak trekken. Ja, ja, ja. ja, het geeft stevigheid aan je huid. Eigenlijk zou je het preventief moeten gebruiken, denk ik. Het hele peloton onder de lavendelolie? Helemaal insmeren. En dan uh, moet je het voorstellen, als, als ze langskomen... wat een wolk, wat een walm, wat een heerlijke ervaring dat zou zijn... als die Tour de van ons langskomt. Naar welke plek moeten ze vandaag toe? Heb je nog een tip? Een precieze plek? Nou, ehm um, ja, ze moeten eventjes langs het stalletje van Catherine misschien. En daar even wat lavendelolie en wat honing in slaan. Ik krijg hier een reactie. Propolis, dat zullen ze zijn. adres. Ja, ik ga het even... We willen er naartoe. Ja, merci beaucoup. En ik voel hem hoor, ik voel hem strak trekken. Oké. Robert-Jan heeft er baat bij, bij de lavendel. de aankomst. Ja, u weet het. We willen graag uw gedroomde aankomst horen. Dat stemmetje in uw hoofd dat ja, zich eigenlijk manifesteert als u zo'n beetje langs polderwegen stoemt en denkt ja, ja, ja, ja, ja, ik kom als eerste aan. Nou, dat stemmetje mag u sturen naar deproloog.fara.nl. Dan wint u een uh, mooi wielershirt en het boek De Aankomst van uh, Bas Theeman. Um, met enthousiasme en maximaal 30 seconden. Ik zeg het er gewoon nog even bij. Uh, aan de telefoon Johan van der Zee. Goedemorgen. Goedemorgen. U eh, heeft ook een uh, gedroomde finish naar ons opgestuurd, en ik zou zeggen, ga uw gang. Oké, okay. nou, daar komt ie. En daar komt het peloton aan. Zullen ze van de zee nog pakken? Natuurlijk is er gerekend. En is er rekening gehouden met de Nederlandse aankomstplaats op alp oh. oh. Oh, dit gaat Dat even gaat niet goed, hè? Even uh, niet goed, inderdaad. Um het we kan, we gaan er kan er ik helemaal Nou, ja. zullen we beginnen bij uh, de Nederlandse aankomstplaats Aldues? Ja, oké. Okay. Op de Nederlandse plaats Aldues. Maar door de boog van de laatste kilometer en de voorsprong van 15 seconden wordt het wel heel krap. Van de CP's door. Het snapt voor zijn ogen. Hij kijkt achterom. Nou. Het snopt voor zijn ogen. Hij kijkt achterom en ziet het peloton uitstormen. Hij wil niet opgeven. Naar een lange solo van 80 kilometer. Nog 100 meter. Cavendish, Krijpel worden gelanceerd. Rijden naast Van der Zee. En met zijn laatste krachtsinspanning gooit hij zijn fiets naar voren. Wint hij? Een fotofinus moet uitsluitsel brengen. We kijken. We kijken. Daar is het beeld. En ja, ja, ja, Van der Zee wint op Alpe d'Huez. Knappel hoor naar zo'n solo, maar hij zal ook het publiek op de Nederlandse berg bedanken. Bedankt, Johan van der Zee. En de aankomst met wat uh, horten en stoten, maar u bent er over die finish. Um, ja, de prijzen zijn voor u. Gefeliciteerd. Ja, geweldig, dank u wel. En deze aankomst is uh, uiteraard ook terug te lezen op onze website deproloog.vara.nl. Willem Frank de Noot is er weer, uh, volgt de tour via de social media. En omdat het rug, de rustdag is, had de oudste renner in koers Jens Vogt... gisteravond weer even tijd om op Twitter rond te hangen... en om wat vragen van zijn supporters te, be te beantwoorden. En een van die fans, Craig Henderson, die maakt zich wat zorgen... want hij leest dagelijks het weblog van Vogt. En hij verwijst naar het meest recente stukje. Want daarin schrijft de Duitser. Die, te, die blik terug op de etappe van zaterdag. Hij zat toen mee met, met de ontsnapping. Maar in de laatste kilometers werd hij gelost... samen met David Miller, die andere oude veteraan. En Voik schrijft erover. Oh, wat een dag. Wat kan ik zeggen? Oké, okay, ik heb nog een scherp oog voor de situatie. Maar mijn verdomde lichaam luistert gewoon niet meer naar me. Het gebeurt in mijn leven niet vaak dat ik zo duidelijk voelde. dat ik niet dezelfde renner ben die ik ooit was. Nou, hij noemt dat frustrerend en moeilijk te verkroppen. Gisteren zond Duitsland Radio een portret uit van deze volk. die volgens zijn fietscomputer al 850.000 kilometer heeft weggetrapt. Het wordt zeker niet eenvoudiger. Want ik klop, niet, jaar ben ik. Einfach auch nicht mehr stark genug. Ich meine, das ist einfach so der Lauf der Natur. Ja? Man will es vielleicht nicht wahrhaben, aber jetzt mit 41 ist mein Körper eben nicht mehr so leistungsfähig wie ich vielleicht noch vor zehn Jahren, vor fünf Jahren. Ja, de realiteit, de loop van de natuur. Het lichaam is niet meer zo krachtig als vijf of tien jaar geleden. Vogt dus dit weekend echt met de neus op de feiten gedrukt. En op zijn blog schrijft hij verder. Nou, Miller en ik keken elkaar aan. Er waren geen woorden nodig. We wisten allebei. We zijn een jaartje ouder geworden. Maar volgens Vogt hoeft zijn vent zijn fan zich geen zorgen te maken. Down voelt hij zich niet meer. Wel meer dood dan levend naar van toe. En die rustdag heeft hij hard nodig. Nou, geldt uh, denk ik ook voor zijn kopman bij Radio Shack Leopard. Uh, en die schlek, hè die uh, zwalkte van links naar rechts. Daar ja, die van toe. inderdaad. Um, dat ging nog maar net goed. Hij werd volgens mij teruggeduwd door, een, door iemand langs de weg. Toevallig heeft Slack zich na die etappe van gisteren... voor het eerst in een week weer even gemeld op Twitter. Oké, okay, that was not good, but it's not the end of the world... and not the end of the tour. Nou, op Twitter hoeft Slack weinig steun te verwachten. Sarcastische opmerkingen krijgt hij des te meer. Ben Cousins bijvoorbeeld zegt... ja hoor Andy, je, je zou zeker kunnen winnen. Natuurlijk. Nou, de vorige rustdag werd muzikaal opgeluisterd door Orica Green Edge. Met een tribuut aan ACDC. En deze ja. keer is het allemaal wat minder spectaculair. Maar ze houden het bij een, uh, wel een, een dagelijkse backstage video's, altijd wel grappig. Uh, deze video zit ook weer vol met grappen en grollen. En het slachtoffer deze keer is Dan Jones, de cameraman van Orica. Uh, ik noemde de, de team al een keer de smaakmakers van deze tour. En dat heeft Simon Gerrans wel erg letterlijk genomen. Tijdens het diner biedt hij Dan Jones een hapje kaneel aan. En dat hapt hij zonder aarzelen naar binnen. It's a, a little trick that we generally pull out a couple weeks into a grandy when everyone's getting a bit tired and, and uh, we need a laugh and the cinnamon challenge generally gets a pretty good one. Nou, dikke pret daar dus. Ja, tijdens een grote ronde na een paar weken is iedereen hartstikke moe. Dan moet er even goed gelachen worden. En wat is dan een betere grap dan ja, die bekende Cinnamon Challenge. Maar blijkbaar was die internethype helemaal langs Dan Jones heen gegaan. Uh, ik heb wel eens mensen van de Cinnamon Challenge uh, er niet zo best van te zien ja, afkomen. Hoe is het met ik hem kenmerker. gegaan? Dat kende hij dus niet. Nee, uh, met hem is het uh, wel beter afgelopen hoor. Hij zint op wraak. Nou, dat zullen we deze week nog wel zien. De teamdokter die, uh, die was gelukkig paraat uh, met een beetje water. Is. Ja, precies. <laughs> er was geen... Permanente schade. Nou, om even af te sluiten. Vorige week hadden we het over Jack Bauer... de Nieuw-Zeelandse brokkenpiloot. Gisteren, na de beklimming van de Fantoux, uh, je ziet hem boven komen op de foto. Hij kan toch wel iets op zijn fiets. Met een wheelie op zijn achterwiel komt hij boven. Hij doet dus een sagannetje, maar niet aan het begin van de berg, maar op de top. Ja. Uh, te zien op, face, uh, ja, op ja, Facebook. En ook, ik ik ja. zie hem ook toevallig. Vol ook. trots heeft Garmin het uh, op, de, op hun Facebookpagina gezet. Te zien ook op onze webcam. En natuurlijk op de website, ik zeg het nog maar even, deproloog.vara.nl um, Arthur, um, is er nog een onderwerp um, in deze tour... waarvan je denkt, ja, daar zou nog een boek van moeten verschijnen? Of misschien wel van alle tours. Is de bron een keer opgedroogd? Nee, de bron is... Uh... De bron is nooit opgedraagd en ja, dat is te vatten in een prachtig mooi cliché. Uh, elke koers heeft elke wielrenner zijn eigen verhaal. Dat betekent dus in de afgelopen, in deze is, wat is het? Drie weken lang, uh, al die etappes hebben, nou ja, tegen de honderd renners hebben elke dag een eigen verhaal. Nou, ga maar optellen, som. Dus je, dit, dit, je kan overal kan je een prachtig boek over schrijven. Dus ik denk niet dat de bron uit uh, opgedroogd is. Wat wel zo is, is dat um, een, uh, een belangrijke tip voor mensen die dat misschien uh, uh, willen gaan doen. Zorg wel dat je, dat je uh, goed beslagen ten ijs komt. En lees af en toe een boek van wat er al vers verschenen is. Want soms uh, uh, komen de clichés met het snot voor de ogen. En allemaal dat soort uh, dingen komen ook terug en uh, nou ja, dat uh, dat is makkelijk te vermijden research research research research research, research. Diederik Oostdijk, uh, met een beetje research... Um, en, en, en wellicht zelf nog wat achter de computer zitten... Um, zou misschien het verhaal van Hemingway er toch nog kunnen komen. Ja, dat zou wel een mooie uitdaging zijn om uh, het verhaal af te maken. Er was één regel. <lacht> en dan hoeven we nog maar een bladzijde of 10, 12 bij. En nou, dan, uh, dan heb je een klassieker. Uh, een taak voor Diederik Oostdijk? Ja, de zomer is nog lang, dus uh, wie weet. Oh, dat, dan, nou ja, dat, dat belooft een hoop oh, goeds. heb ik het nou echt gezegd? <lacht> ja, ik, uh, het is echt gezegd en het is uitgezonden en we hebben het allemaal hoort, dus okay. de, de zomer la, en is En de lang. lat ligt hoog. Ja. ja, nou, we horen het. Ja, het slot voor ogen en <laughs> dat we, komt er wel. Die niet gebruiken. Uh, hartelijk dank, Diederik Oostdijk, hoogleraar Engelstalige letterkunde aan de VU, en natuurlijk ook Arthur van den Boogaert, sportboekenrecensent van het Parool. En dan zit u natuurlijk te wachten op Gio Lippens. En wij eigenlijk ook, moet ik zeggen. Maar Gio is er helaas nog niet. Die is denk ik ook wellicht een beetje aan het rusten, aan het uitslapen. Um, er is natuurlijk ook geen finish, dus daar zit hij ook niet. Ik Misschien hoop wel dat hij, dat hij het een heel gevolg van, uh, van zijn roman aan het schrijven. Wat een mooie halverwege de heuvel. Ja. Wat een mooie wat een mooi boek was. Ook Grio kan in de meter wel een plekje innemen. Ja, zeker. Ik, ik weet niet, nou, ja, het is volgens mij vorig jaar verschenen, dus hij ligt niet in deze meter, maar hij, in de meter van vorig jaar, daar, daar neemt hij een, een mooie plek in. En hij zit nu heel druk te tikken. Dat maar, ja, hij was ja. Halver, het ging, de, de titel was halverwege de heuvel. Hij gaat dus nu wellicht uh, gaat hij nu uh, in afdaling. Dat zou heel goed kunnen. Martin Bons, ook een mooi boek. Zie oh, je, het de houdt kunst maar van de dalen, hebben we ook besproken. Ach, oh, dat zijn er zoveel. Op. Het houdt maar niet op. Gio, ik zou zeggen: tot morgen. Misschien hoor je me, dat zou fijn zijn. En uh, straks na tweeën natuurlijk wel in Radiotour. Tour.